Excelsior heeft in de kvb beker verloren van de amateurs van GVVV. De hekkensluiter van de eredivisie verloor met 3-0. Voor de beker stonden vandaag voor het eerst in een officiële wedstrijd... de beste profclub en de beste amateurclub van Friesland tegenover elkaar. Herenveen en Harkama's Boys. In een uitverkocht Abelinstra stadion werd het 6-1 voor Herenveen.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 Goedenavond, er is veel bekervoetbal in de KNVB-beker vanavond met grote verrassingen. U hoorde er net al iets over in het journaal, we komen daar zo op terug. In Zwolle is een pikante ontmoeting nog bezig. Daar speelt de koploper van de Eerste Divisie tegen de ploeg waarvan het vorig jaar de kampioenstrijd verloor in de Eerste Divisie, RKC, met Ronald van der Geer. En Zwolle zou willen dat het vorig jaar zo speelde tegen RKC. Want als er al een ploeg in de eerste helft en de nou 15 minuten erna de bovenliggende partij mag worden genoemd, dan is dat FC Zwolle. De meeste kansen ook. Penalty gemist. Gered door Jeroen Zoet. Inzet van Joey van den Berg. En net weer een hele aardige mogelijkheid voor RKC. Goede actie van Saimak aan de rechterkant. Die in het trasselgebied van RKC Ramels uitkapte. Alsof hij er niet stond, maar uiteindelijk op de handen van Zoet schoot. En zodoende is het nog altijd 0-0 na een uur spelen. De Heerenveen was een Fries onder ons, de profs van de SC Heerenveen tegen amateurclub Harkemaase Boys. En dat is groot nieuws in Friesland. Volgens mij waren we vanochtend al om half zeven waren bij de voorzitter van Harkemaase Boys bij het ontbijt. We zijn de hele dag meegegaan met de trainer van uh, Harkema's Boys, die Brodenhuis. begonnen op zijn werk en daarna naar hem thuis toe te gaan. We uh, zijn meegegaan in de spelersbus. Straks een reportage vanuit Friesland. In Eindhoven stond vanmorgen een onverwacht persoon te kijken naar de training van PSV. Ook trainer Fred Rutte was daar verrast over. Maar wie was het? We horen het straks. De tafeltennisvrouwen werden vandaag in heren gehuldigd. Dat was twee weken na hun vierde Europese titel op rij. Voordat we gaan beginnen aan de eerste van twee finales van de JOLA European Nations League. willen we natuurlijk maar één team heel graag in het zottingetje zetten. En dat is natuurlijk uh, ons eigen Oranje. Jij ja, hoorde het, er werd ook nog een belangrijke wedstrijd gespeeld. Daarover later meer. Terug naar voetbal. Rode JC speelt morgen in Kerkrade de bekerwedstrijd tegen Ajax. En een belangrijke rol is weggerecht voor de Tank van Damaskus. Trainer Harm van Veldhoven blikt straks vooruit. Tot 11 uur in langs de lijn. We spelen vandaag, morgen en overmorgen de derde ronde in de KNVB-beker. 32 clubs begonnen aan deze derde ronde. 16 zijn er aanstaande donderdag nog over. En vanavond twee sensaties. Excelsior speelde thuis tegen GVVV. Eh, eredivisie dus tegen topklassen, dus profs tegen amateurs. Het werd daar 0-3. Erik Assings, trainer van GVVV. Goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Ja, eh, waren jullie de betere ploeg vanavond? Nou, dan zou je aan de uitslag, uh, als je daarnaar kijkt, dan zou je zeggen van wel. Ja, maar Want was het ook echt zo? Gelijk op ging we hebben een keurige partij afgeleverd. Met name de tweede helft kwamen op voorsprong en konden dat uh, uitspelen. Uh, ik denk niet dat we het echt heel moeilijk hebben gehad. Eén moment dat we bal op bal bepaald tegenkrijgen, maar uh, dat was ook het, uh, het enige waterfeit eigenlijk. Dus we hebben het uh, netjes gedaan. En verbaast je dat dan? Dat je het als amateurclub eigenlijk niet echt moeilijk hebt tegen profs? Uit de eredivisie ook nog? Ja, dat, uh, dat hoort niet zo te zijn. Maar goed, het, uh, het is wel zo. En uh, verrassingen zijn in Beker uh, altijd uh, mogelijk. Er wordt wel eens gezegd, dat blijkt dan uh, vanavond maar uh, eens te meer. Uh, moet ik daarbij zeggen dat ik zich uh, natuurlijk een moeilijke periode meemaakt. Niet overloop van zelfvertrouwen. Terwijl wij uh, een aardig ingespeeld team hebben. En uh, bulken van het zelfvertrouwen. Dus dat maakt misschien het een en ander aan uh, achterstand maakt het goed. Ja, ja, want Excelsior is uh, de hekkensluiter in de eredivisie, ja. afgetekend ook. Jullie zijn de nummer drie in de topklasse zaterdag. Maar toch, schrik je dan van het niveau van Excelsior als je er bent? Nou, um, ja, schrik je ervan? Ik vond, het, uh, ik vond het inderdaad niet best. Ik heb ze zaterdagavond gezien tegen Heracles. En daar heb ik de jongens gisteravond op de training op voorgehouden dat het niet een uh, ploeg is die heel makkelijk verbat... en waar ook, uh, ook niet, niet heel veel... Uh, Leuke en, uh, en uh, goede dingen te zien zijn qua, uh, qua snelle uh, positiewisselingen, snelle balroulatie. Uh, dat, dat zat er eigenlijk allemaal niet in. En het is altijd lastig om uh, in te schatten hoe dat uh, eredivisieniveau uh, ten opzichte van topklasse staat. En je weet niet wat Excel uh, zo heerlijk kwestie, hoe dat uh, eigenlijk qua uh, ja, hoe dat eigenlijk hoe dat opgewassen is en hoe je dat dan moet vertalen naar een, uh, naar een wedstrijd tegen een van die, uh, die beide ploegen. Ja. Dat we kans hadden, dat was mij uh, wel duidelijk geworden. En dat, uh, zo, zo hebben we ook gespeeld. We hebben ons absoluut niet verstopt. we hebben de aanval gezocht wanneer ik kon. En hadden denk ik daardoor ook wel, uh, ook wel recht op, uh, op de overwinning. Wat had je je jongens meegegeven dan vooraf? Spelen om te winnen? Zo spelen we altijd. We hebben uh, onze speelinstelling en onze... Uh, uh, onze ideeën hoe wij, hoe wij willen voetballen niet alleen qua, qua inzet en, uh, en instelling, maar ook het uh, positiespel, het, uh, het spel zonder bal, uh, hoe we met elkaar uh, een tegenstander gaan, uh, gaan aanpakken. Dat, uh, dat hebben we in de competitie hebben we dat een bepaalde uh, manier ingezet en daar hebben we vanavond ook geen geweld aan gedaan. We hebben geprobeerd in ieder geval op dezelfde wijze die wedstrijd te benaderen. En de intentie was dus ook dat we spelen om te scoren niet uh, spelen om de nul te houden. Ja, en ik hoor je nu heel nuchter analyseren alsof het eigenlijk heel normaal is dat jullie met 3-0 gevonden hebben. Nou, dat is natuurlijk niet heel normaal. <laughs> nee. Maar uh, ik ben een, uh, ik ben een en die zijn niet zo snel in de war. Dus. Uh... Nee. Daar ook ik denk ik ook maar uh, bij later. Ik ben <laughs> natuurlijk ook, ook hartstikke trots op mijn team en uh, 3-0 is, is ook ongelooflijk uh, hoge uitslag. Ja, En hoe is het met je jongens uh, nu? Want ik hoor, ze, ik hoor ze volgens mij een klein beetje op de achtergrond. Die zijn wel uitgelaten uh, hopelijk. Die jongens op oh. de achtergrond die, uh, ik sta ver verwijderd van de kleedkamer, maar uh, die, die zijn denk ik ook uh, ja, hartstikke blij. En, uh, we gaan snel douchen, we gaan snel de bus in en we gaan rap naar en daar. Uh, er zal wel een lekker koud biertje staan te wachten. Ja, en dan gaan jullie naar de laatste 16. Wat hoop je dan? Dat er nog een tegenstander komt waarbij het mogelijk is om die te verslaan? Of dan maar gewoon tegen Ajax of PSV of Twente? Nou, dat zou uh, fantastisch zijn. En ik denk dat uh, in de regio Venendaal Feyenoord misschien nog wel een uh, mooiere trekpleister is. Maar ja. Uh, ja, je hoopt natuurlijk op een hartstikke mooie loting. En we waren best wel een beetje teleurgesteld dat we deze wedstrijd uh, naar uh, Excelsior Rotterdam moesten. Nou, de wedstrijd ook nog. Ehm... Um, ja, de enige ermee die zou zijn, uh, die, die ronde maar doorkomen. Maar goed, daar hou je niet uh, heel veel rekening mee. Dat zou ook eigenlijk niet moeten kunnen. Het is wel gebeurd. Ja, en nu zitten we bij, uh, bij een rijtje ploegen waar, uh, <laughs> waar ook zomaar een prachtige loting uit kan komen. En dan uh, denk ik dat we dat op basis van deze ook wel uh, verdienen. Ja, dat horen we dan uh, later in de week. Erik Assing, trainer van GVVV, Ga ervan genieten. Gefeliciteerd. Dat gaan we zeker doen. hoor. En we gaan meteen door naar de volgende verrassing in de kvb beker Achilles 29 uit Groesbeek. De koploper in de topklasse zondag speelde thuis tegen MVV uit Maastricht. De nummer 6 in de eerste divisie. En Achilles won die wedstrijd met 1-0. Erik Meijers, coach van Achilles, goedenavond. Goedenavond. En ook gefeliciteerd. Hoe hebben jullie Dank het gedaan? Ja, dankjewel. Ja, we hebben eigenlijk met uh, te weinig cijfers gewonnen. We hebben het eigenlijk, uh, MVV eigenlijk heel lang in de race gehouden. En we hadden eigenlijk veel eerder moeten beslissen en dat hebben we niet gedaan. Maar ik ben heel content. Ja, Doelbund was in de eerste helft, geloof ik, hè? Ja, ja. Uh, wat... Zit er in de goal van, van Smits. Uh, wat gebeurde er daarna? Nou ja, er gebeurde van alles zoals we het bij een beker hoort. NV uh, kreeg al vrij vroeg een rode kaart van een doorgebroken speler, dat was 11 tegen 10. En toen maakten wij ook even later de 1-0. Dan waren we de bovenliggende partij. Alleen toen kreeg onze spits een, een, een dubieuze rode kaart. En uh, dus dan kwam MV eigenlijk weer terug in de wedstrijd met 10 tegen 10. Maar uiteindelijk hebben we denk ik heel weinig kansen weggegeven. En uh, vooral uh, heel veel kansen niet benut. Ja, nou horen we net van Erik Assing van GVVV, uh, ja, die dus ook winnen van een profclub. Dat dat eigenlijk gewoon kan door je eigen spel te spelen. Hebben jullie dat ook gedaan vanavond? Absoluut. Kijk, ik ben in de prettige omstandigheid... dat wij nu al voor de derde keer in de laatste vier jaar... bij de laatste zestien van Nederland zitten. Dus het is eigenlijk al geen verrassing meer dat Achilles dit haalt. Dus het heel normaal. Nou, ik moet zeggen, het, het, ik ben wel heel blij. Maar eh, ja, eh, als ik de wedstrijd eh, aanschouw... dan hebben we gewoon dik en dik verdiend gewonnen. En ja, je weet hier eh, thuis op de heikant... Eh, dan gaat het gewoon spook als kunstlichaam kunstlicht aangaat. Dus dan zijn de, de tegenstanders gewaarschuwd. Ja. Eh, en het is goed dat je contract verlengd is, hè? Dus eigenlijk... Ja, maar goed, ik zit hier al tien jaar en ik heb maar weer twee jaar erbij gedaan... omdat ik uh, eigenlijk bij uh, een van de beste amateurploegen van, uh, van Nederland zit. Dus ja, alleen als er iets mooiers komt, dan, uh, dan wordt het vrij interessant. Maar uh, op het amateurniveau is er eigenlijk niks mooiers op dit moment. Ja, nou dat blijft, want jullie staan aan koppen in de, to de topklasse... en ik proef aan je dat dit ook nog wat jou betreft lang niet het eindstation is in de beker. Dus, dus wat willen jullie? Mooie grote tegenstander of nog maar een eerste divisie club volgende ronde? Nou, ik toch nog een ronde overleven. Omdat wij uh, in mijn doelstelling, in het begin van het seizoen, heb ik aangegeven dat wij voor de titel willen gaan en dat wij, als het mogelijk acht, ook bij de laatste acht van Nederland te komen. Omdat wij inmiddels natuurlijk nu al uh, drie keer bij de laatste sessie zijn geweest. Moet je toch proberen de groep ook te kittelen en in ieder geval uit te dagen dat wij uh, in ieder geval bij de laatste acht kunnen komen. Ja, we houden het in de gaten. De loting is later deze week. Uh, ga voorlopig genieten van deze overwinning. Jullie meis, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Daar. We gaan terug naar de wedstrijd die nog bezig is... en nog altijd wacht op doelpunten. Zwolle tegen RKC, Ronald. Ja, van dat wachten maar smachten. Het is 0-0. Uh, Echt, waarom is het niet vanavond? En uh, ja, de kansen zijn er wel. Maar toch niet meer zo volop als in het, in het eerste bedrijf. Je ziet ook dat uh, het, ja, het spel van, van FC Zwolle een, een tandje lager inmiddels ligt dan in de eerste helft. Toen de, ploeg, de thuisploeg in een heel hoog baltempo, heel veel positiewisselingen. Erken zij eigenlijk van het kastje naar de muur speelde en tal van mogelijkheden kreeg. Maar steeds stond die Jeroen Zoet weer in de weg. En nu zie je zo langzamerhand dat die wedstrijd wat in balans begint te geraken. Ja, Zwolle heeft nog wel wat meer balbezit. Wat overigens wonderlijk is, want we hebben het natuurlijk wel over Eerste Divisie tegen Eredivisie. Maar deze ploeg ontlopen elkaar dus verder in, in budget. Niet zo heel veel. En Zwolle is de ploeg met het vertrouwen. Heeft uit de laatste vier, vijf wedstrijden bijna alles gewonnen. Eén keer gelijk gespeeld en daarna vier overwinningen op rij geboekt. Dus wat dat betreft... Ja, eh... Daar heeft deze ploeg wel het nodige vertrouwen in het, uh, in het eigen kunnen. Net wel trouwens een redding gezien van Diederik Boer, de keeper van FC Zwolle. Misschien de eerste keer dat hij echt in actie moest komen. Op een inzet van Raoul van Hout. Die in de tweede helft bij RKC speelt in de plaats van Ten Voorde. Goed weggestuurd door Castellon. Rechterkant, strafschopgebied, Vervolgens diagonaal geschoten. Maar Boer lag dus bij die inzet in de weg. Nu is er weer balbezit voor RKC. Castellon aan de linkerkant. Ter hoogte van het uh, strafschopgebied Kijken. Ja, Komt dan vervolgens naar binnen. Kan niet schieten. Moet terug naar Snow. Die staat in de as van het veld. Maar het staat allemaal kort op elkaar bij. FC Zwolle en dus moet Snow kijken, zoeken en uiteindelijk niemand vinden. En terugspelen naar Guy Ramos, centrale verdediger. Hij weer naar Snow, weer terug naar Guy Ramos en dan gaat Zwolle terugzetten op de achterste linie van RKC waardoor er direct weer... Ja... De verplichting is eigenlijk om terug te spelen naar Jeroen Zoet. De dus aan RKC-zijde. Want eigenlijk alles wat maar in zijn buurt kwam, heeft hij vanavond te pakken gehad. Inclusief zijn mak, want hij was wel degene die de penalty veroorzaakte. Dat hij er half bij zat bij een voorzet van de linkerkant. En uiteindelijk naar de benen greep van deze aanvaller. Hij kreeg er ook een gele kaart voor. Ouderswaard heeft net ook geel gehad namens RKC toen hij wat fel doorging op uh, Asciente. Een van de middenvelders van FC Zwolle. Weer balbezit voor RKC. Publiek kruipt er maar eens achter. Met het idee misschien heeft de ploeg van Aad Langeler dat wel nodig. Om in elk geval tot een prestatie te komen vanavond. Dus in elk geval tot een goal. En verder gaan in het knvb beker toernooi. En terecht te komen bij de laatste 16. Actie van RKC, van Meijers aan de linkerkant. Het loopt uiteindelijk vast. En dan mag Zwolle weer een vrije trap gaan nemen. Laksman gaat dat doen. Speelt de bal terug in zijn laatste lijn. Hij gaat dan maar eens met een lange bal. Zwolle proberen Machi aan het werk te zetten. Maar die bal is zodanig hard dat hij over de zijlijn gaat. Zo zit het beste er eigenlijk bij het spel van Zwolle ook al af in, in deze fase. Misschien is het tankje wat leeg. En heeft de eerste helft toch wel de nodige kracht gekost. Het blijft dus smachten naar een goal bij FC Zwolle RKC. Want na 70 minuten is het nog altijd 0. Nu. Zes wedstrijden in totaal vanavond. Twee verrassingen dus. Achilles tegen MVV 1-0. En Excelsior tegen GVVV 0-3. Bij de andere wedstrijden geen verrassingen. Heerenveen tegen Harkema. De Boys eindigde in 6-1. FC Os tegen FC Den Bosch 3-1. Dat was dan wel na verlenging. En Almere City tegen FC Eindhoven eindigde in 1-2. Was de politie met I Can't Stand Losing You. Zwolle RKC, Ronald. Het is nog 0-0, maar dat is een wonder. Want Diederik Boer, op het moment dat jij aan het woord bent, keert een inzet van uh, dichtbij van uh, RKC. Wat grommel achterin bij uh, FC Zwolle. De bal blijft daar wat hangen. En uiteindelijk is het Raoul van Hout. Roald van Hout moet ik zeggen, die uh, van dichtbij uiteindelijk op uh, Diederik Boer stuit. Komt nu een uh, gele kaart aan voor een speler van FC Zwolle. Maar de aandacht gaat eigenlijk meer uit naar Evander Snow. Die nog altijd in dat strafstopgebied ligt. Hij ook betrokken bij dat grommel van Zwolle, dus achterin. En dan komt die bal voor de voeten van Raoul van Hout. Bij de penaltystip. En Boer, Ja, heel moedig, duikt er eigenlijk voor. En zorgt ervoor dat die goal dus niet valt. Die eerste goal van deze wedstrijd. Hoe is het met Snow? Ja, die zit daar nog altijd op zijn knieën. Geeft uiteindelijk aan schrijdsechter Guzembo aan dat het wel gaat. Ook het signaal richting de verzorger. Die zich inmiddels aan de kant heeft gemeld. Het komt allemaal wel goed. Het duimpje omhoog. Hoewel het lopen van Snow toch iets anders verraadt. Er komt overigens wel een vrije trap aan nog van RKC. Voor RKC omdat Asianté een overtreding heeft gemaakt. Daar kreeg hij zojuist dus een gele kaart voor. Maar zo zijn er dus wel twee mogelijkheden geweest voor RKC in. Laten we zeggen de laatste 10 minuten. Terwijl het spel van Zwolle op dit moment niet is om over naar huis te schrijven. Steeds weer de lange bal die veel te lang is. En elke keer als er een splits wordt gezocht gaat de bal over de achterlijn. De vrije trap komt vanaf de rechterkant van de linksbenige van Peppe. Bal bij de penalty stip, Daar wordt hij weggekoppeld door FC Zwolle. Opgevangen uiteindelijk door Saimak in de middencirkel. Maar die kleine vleugel Aanvaller, 18 jaar uit de jeugd van FC Zwolle, die zijn goede eerste helft speelde. Laat de bal eigenlijk vrij gemakkelijk van de voet stuiten... waardoor RKC weer kan overnemen. En Snow aan de rechterkant, de hoogte van het gebied van Zwolle... kan worden gezocht, maar niet wordt gevonden... omdat Van Hintem ertussen zit en Mati aanvaller van Zwolle komt de bal vervolgens halen om hem terug te spelen naar Latschman, centrale verdediger. Opvallend trouwens dat Joey van der Berg nu aan zijn zijde staat. Er is namelijk gewisseld door uh, Zwolle. Pot is eruit gehaald, de centrale verdediger. En Mamadoff is erin gekomen. Mamadoff is in spits en Joey van der Berg, die tot dan in de spits stond, speelt nu in uh, de laatste linie. Aardige actie, zeg, op het uh, middenveld van uh, FC Zwolle. Dat is die van der Berg, die dan als laatste man inschuift. Twee, drie man te kakken zet. En vervolgens uh, tot stand gebracht wordt door Auwe Saar in de as van het veld. Vrij trapsnel genomen richting de rechterkant. Maar dan komen er twee van Zwolle niet langs uh, van Peppe. Een ervan is Seimak die de bal wel opraapt aan de rechterkant. Dan een voorzet geeft vanaf de zijlijn ongeveer. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Dan komt er uiteindelijk terecht over de achterlijn bij RKC... waar Jeroen Zoet met nog een kwartiertje en een 0-0 stand op het bord... een doeltrap mag gaan nemen. Namens dus de ploeg uit de eredivisie tegen de koploper van de eerste divisie. Maar het is in Zwolle nog altijd 0-0. In de voorbereiding op de bekerwedstrijd tegen FC Lisse... werkt de PSV-selectie vandaag zijn laatste training af. Werkte natuurlijk. Zonder Ola Toivonen. Hij is licht geblesseerd en speelt morgen dan ook niet mee... Er stond ook nog een onverwacht iemand toe te kijken bij die training. Jonathan Rice was overgekomen uit Brazilië. Tot verrassing van onder andere trainer Fred Rutte. Heel onverwacht uh, kwam hij uh, gisterochtend bij de training. Wat is het doel van zijn komst hier? Nou ja, Het doel was uh, om, om hem te zien, te checken. Hoe staat hoe het met zijn blessure? En, uh, en dat was denk ik het allerbelangrijkste. Maar wordt er dan ook gedacht aan eventueel een nieuwe toekomst bij PSV voor Jonathan? Nou ja, die toekomst is altijd nog open geweest, wat ik heb begrepen. We hebben nooit uh, definitief uh, de, zeg maar, uh, het koord doorgesneden. Dat hebben we namelijk niet gedaan. En, uh, ik denk dat, uh, dat het altijd open blijft. En zeker. En dat spreek ik vooral uit uh, persoonlijke titel. Ja, het is een bedrijfsongeval. Hè? gebeurt in een wedstrijd. Dan uh, denk ik dat wij als club zijn... Uh, en uh, ook uh, de morele verplichting hebben om... Uh, als we als die blessure toelaat... Uh, om hem ook weer een... Uh, ja, dit is wel voor mij al de vele kans te geven. Ja. ja, dat is wel iets bijzonders, hè? Het, het, het, het moet toch een speciaal kindje voor je zijn? Want dit is veel, uh, een omstreden jongen geweest. Hè? Veel gebeurd, daar hoeven we nu niet meer over te hebben. Maar uh, feit blijft wel dat uh, je ziet iets speciaals in hem. Wat is dat? Ja, ik heb wel een zwak voor hem. En, uh, allereerst denk ik dat het een goed mens is. En... Uh... Het, het, is, het is geen slechte jongen. Er zit een heel goed hat in. Nou, en dan, dan, ja, dan heb ik er toch wel een beetje een zwak voor. En, ah, hij, is ook, hij is ook geweldig getalenteerd. Ja, wat ik, is dat dan? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat jij dat zwak voor hebt? Ja, daar ben ik zelf ook nog, nog zo achter. Kijk, ik, ik hou wel van dat soort types. die, uh, die Als je zegt, van je moet rechtsaf. En dan gaan ze stiekem toch linksaf. Ja, op een of andere manier spreekt mij dat aan. Het uh, trekt, trekt mij ook aan. En, ik kan op een of andere manier, maar dat soort jongens heel goed overweg. We hebben allemaal die, uh, ja, dat incident nog op ons netvlies staan. Vorig jaar december was het, geloof ja. ik. Uh, het boek Leek Dicht. Het is toch eigenlijk onbegrijpelijk dat het nu toch weer op een kier staat, hè, die deur. Ja, kijk, wat ons betreft heeft hij altijd op een, ki op een kier gestaan, altijd open gestaan. Alleen zijn blessure... Uh, ja, uh, ja, daar heb ik het ook over. Ja, ja. ja. Kijk, en die, bl en die blessure... Ja. Ja, ik, ik hoor gisteren wat, uh, wat voorzichtig, wat, wat, wat uh, positieve reacties. Nou, en ja, als dat als het maar een klein beetje positief is, dan moet je daar een, een houvast aan hebben. Ja, want uh, op wat voor termijn zou hij bijvoorbeeld überhaupt weer kunnen voetballen? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb net, toevallig net met de dokter gesproken. En uh, uh, kijk, de, de doctoren hebben me heel goed onderzocht gisteren. En, uh, en die gaan... Uh, ja, die gaan advies uitbrengen naar de, naar de directie. Ja, en, dan, en dan moet je kijken hoe dat je daar een invulling aan gaat geven. Wat jou betreft zien we hem het liefst dit seizoen nog binnen de lijnen? Ja, als hij fit is, dan, dan ik dat alleen maar toe, ja. Dat zei de trainer van PSV, Fred Rutte, tegen Matthijs Westraten. geer in Zwolle. Roald van Hout, zo heet hij. Hij maakt de 1-0 voor RKC. Goeie aanval. Snow weggestuurd aan de rechterkant. Strakke voorzet. En van Hout loopt er tegenaan in de as van het veld. Die voorzet komt vanaf de rechterkant. Vachtali. daar begon het allemaal mee bij de invaller. En uiteindelijk dus Snow en van Hout. En de 1-0 voorsprong voor RKC. 7 minuten voor tijd tegen FC Zwolle. Shakira met Pure Intuition. En zo kwam RKC dus toch op voorsprong in Zwolle. Als je dit RKC afzet, Ronald, tegen het RKC van zeg maar, de eerste 7-8 wedstrijden dit seizoen... toen het veel geroemd werd, is, is de glans er een beetje af? Het vertrouwen is er een beetje af. Het, uh, het is overigens nu 1-0 natuurlijk voor RKC. Dat ja. doet het van Van Hout. Um, nee, de, de, het vertrouwen is weg. Je ziet dat deze ploeg natuurlijk gedreven door de, door de omstandigheden en door de resultaten een, een eenheid was en dat er eigenlijk, ja, er kwam niemand doorheen. Ja, er werd van grote ploegen gewonnen en men kon het iedereen lastig maken. Maar nu zie je toch dat na drie nederlagen. Het er wel wat in komt, dat er wat twijfel zit in de ploeg. En met name in de eerste helft heeft Zwolle het, de ploeg uit Waalwijk bijzonder lastig gemaakt. Maar in zo'n hoog tempo gespeeld, dat we eigenlijk al na tien minuten kwartier zeiden. Ja, hoe lang ga je dat volhouden? Nou ja, tot halverwege de tweede helft dus. Want toen was het pijpje echt leeg. En dat zie je bij diverse spelers van FC Zwolle. Pasers komen niet meer aan, men is niet meer zo balvast. Ja, van het hoge tempo is eigenlijk al helemaal geen sprake meer. Dus zou je kunnen zeggen dat RKC prima die eerste fase heeft overleefd. Dat voor alle duidelijkheid, dat is natuurlijk heel anders geweest. Als Joey van den Berg halverwege de eerste helft de toegekende penalty had benut, dan had Zwolle. Misschien met wat minder energie gaan spelen. Misschien zich wat meer teruggetrokken en gericht op de counter. En had RKC moeten komen. Nu heeft deze ploeg uh, rustig afgewacht. Het uh, Zwolle laten uitrazen. Natuurlijk, het uh, heeft overleefd. Het heeft wat geluk gehad. Maar je ziet nu dat Zwolle langzaam maar zeker wordt teruggedrongen door RKC. Dat met uh, heel veel overleg en toch met heel veel vertrouwen inmiddels. Hoewel dat het zeker niet te vergelijken is met de ploeg die in het begin van de competitie zo uh, verbaasde. Ja, dat het toch wel wat makkelijker gaat spelen. De ruimtes worden wat groter en dat is dan toch... in het het voordeel van RSC nu met Banjar. Ingooi vanaf de rechterkant op het hoofd van um, Joey van den Berg. Die de spits was, maar nu in de laatste linie speelt. Maar wel met als doel. Dat hij met enige regelmaat insteekt op dat middenveld. Maar ja, nu RKC wat sterker wordt, komt hij daar eigenlijk niet meer toe aan dat werk Bandjar. Vanaf de rechterkant weer met een ingooi, twee meter over de middenlijn. Op het hoofd van diezelfde van de Berg. Dan wordt er naar voren geroeid, verliest Arne Slot. Het komt nu wel van Aubussar. En kan RKC er weer uitkomen? Ja, zoeken is het dan naar Vachtali en naar uh, uh, Meijers die daar uh, voorin stonden. Vachtali is overigens een uh, nieuwe man, is uh, zojuist in het veld gekomen voor Castellon. En die uh, Vachtali stond toch maar mooi aan de basis van de goal. Want bij hem begon het allemaal. Zijn paas gespleten naar de rechterkant op de doorgelopen snow. Levert uiteindelijk van snow dus de voorzet op die door Van Hout kon worden binnengeschoten. Wat kan Zwolle nog? Want het speelde vorig jaar tegen FC Twente in de tweede ronde van het uh, bekertoernooi. toernooi Ook toen stond het op een 1-0 achterstand. Weliswaar niet tegen het beste Twente. Want toen liet uh, Preudom de tweede keus spelen. Maar vocht het zich in de slotfase toch nog terug. Kan dat vandaag ook tegen RKC? Het is nog vier minuten als Arne Slot naar de buitenkant uh, wordt uh, gedrongen aan de rechterkant het uh, duel gewoon daar. Ter van het stadsopgebied van RKC verliest van Van Peppe. Nou ja, die verdedigt dan ook niet zo heel goed uit. Maar Ramos doet dan de rest. En dat is met name de bal wegwerken en uh, brengen op de helft van FC Zwolle. Waar die wordt uh, opgevangen door uh, de kleine middenvelder At uh, Atente. Die uh, naar de rechterkant speelt. Daar is wel een aardige actie van invaller Dros. Die speelt dan tegen uh, een speler aan van RKC. Dat is Ramos. Die dan voelt aan de arm. De bal dus wel degelijk op de hand heeft gekregen. Maar ik denk dat Guzubujuk duidelijk is in zijn oordeel. Dit is geen penalty. Hier kon Ramos niets aan doen. Armen waren tegen het lichaam. En daar kwam de bal uiteindelijk tegenaan. Ja, dan kun je helemaal nergens heen met je arm. Levert wel een corner op, want die bal is over de achterlijn gegaan. Die komt hoog voor, wordt wel gekopt richting de goal. Dan kan uiteindelijk makkelijk door zoet worden gepakt. Kopbal was van de, diezelfde dros die ook in het veld is gekomen bij FC Zwolle. Nee, er moet een wonder gebeuren. Wil Zwolle dat doelpunt nog maken? Het kan wel, want het is nog 3,5 minuut en de extra tijd. Het is voorlopig 1-0 voor RKC dat zich dus met één been inmiddels in de achtste finale waant. Roda JC speelt deze week thuis in Kerkraden twee keer tegen Ajax, morgen voor de beker. En zaterdag is exact dezelfde ontmoeting, maar dan voor de Eredivisie. En natuurlijk hoopt Roda Ajax nog verder in de misère te kunnen drukken. Een speler die daarbij een voorname rol zou kunnen spelen is Spits Sangharib Malki, afkomstig uit Syrië. Ook wel de tank van Damascus genoemd. Zeker in de beker kan hij uitgroeien tot een held, zo zegt zijn trainer Harm van Veldhoven goed, als je in het verleden kijkt naar echt cupmatchen... dan past dat wel bij zijn stijl. Dus uh, als inderdaad die duelkrachten kunnen gebeuren... en je hebt echt die arbeid, die strijd geleverd... Hoor, ja, dan komt hij meestal tot zijn recht. Maar dan moet je natuurlijk ook in die duels kunnen komen. Dan moet je als team goed staan. En, uh, en dat zal moeten blijken natuurlijk. Maar voor de rest heeft hij natuurlijk alles in zich... om in die, in die 16e oorlog te maken. Ja. Nog even over, over de persoon. Hè. Meer als mens... De achtergrond is Syrië, mm. maar hij is eigenlijk ook meer Belg. Ja. Hoe zou je hem in die zin typeren? Nou goed, hij uh, is natuurlijk wel heel begaan met de situatie. Hij heeft natuurlijk nog veel familie wonen. Uh, uh, is natuurlijk heel goed op de hoogte van alles wat daar gebeurt. Het is in eerste instantie een gesloten jongen, die eigenlijk uh, uh, goed weet wat er, uh, wat er moet gebeuren in het leven. Uh, maar hij is natuurlijk opgegroeid in Brussel. Uh, en heeft daar natuurlijk daar zijn, uh, wel zijn normen en waardes meegekregen van zijn ouders. Maar uh, is met zijn geslotenheid bezig met, uh, met wat uh, de toekomst zal bieden uh, vanuit Syrië. En uh, hij praat er niet zoveel over, laten we eerlijk in zijn. Hij is, wat ik ook zeg, erin wat terughoudend. Maar uh, je voelt aan hem dat hij daarin wel uh, uh, in die situatie meeleeft. Carola stunt er tegen Ajax in die weken? Nou, absoluut. Nou, absoluut. Ik denk dat wij uh, elke ploeg heel veel pijn kunnen doen. Uh, wij zitten nog in onze groei. Laten we daar ook heel, uh, heel open in zijn. Maar, uh, wij zitten in onze ontwikkeling. maar We hebben hier in thuiswedstrijden nog maar één keer verloren. Maar we hebben hier ook wedstrijden tegen Twente gewonnen. Dus op dat gebied is er alles mogelijk. Maar moet het ook voor ons uh, uh, ook lopen. En moeten wij ook goed staan om uh, ook in dit soort wedstrijden goed rendement te hebben. Dat uh, is heel duidelijk. En hoe kijk jij wat dat betreft naar Amsterdam? Waar toch ook wel wat loos is momenteel? Ja, dat wel. Maar oké, okay, de kwaliteiten die hebben ze. Uh, wij moeten in eerste instantie top zijn. En kijken in eerste instantie wat we zelf kunnen en wat we doen. En uh, nogmaals, daarin zitten wij nog niet optimaal, maar zitten we wel in een goede groei, vind ik. En laten we hopen dat we ons niveau halen en kijken of we daar een uh, goed resultaat mee kunnen halen. Aldus Harm van Veldhoven, morgenavond om kwart voor negen Roda tegen Ajax. Morgen is onder andere ook Vitesse tegen ADO in de KNVB-beker. Twente tegen Genemuiden en PSV tegen FC Lissab. En vanavond is nog altijd bezig Zwolle tegen RKC. Wat kan Zwolle nog, Ronald? Dat gaan we nu zien. Het is 1-0 voor RKC. Aanval over de rechterkant. En uiteindelijk is het zo'n Art van Peppe in het strafstelgebied van RKC die wegwerkt. Men probeert bij Zwolle nog één keer de rug rechten, Nog één keer alle energie te gooien in de laatste fase van deze wedstrijd. Extra speeltijd maar twee minuten. Dat is dan ook niet echt in het voordeel van de Zwolle naden. En het balbezit is bij Jeroen Zoet en dat is ook niet in het voordeel van de thuisploeg. Gespeeld naar Yvender Snow. Halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Diepe bal op Van Hout. De doepen te maken. In de wetenschap dat Vachtali voor de goal is. Van Hout komt het makkelijk weg, zeg. Komt er binnen vanaf rechts. En schiet uiteindelijk. Het schot wordt geblokt door Joey van den Berg. Misschien was het eerder afspelen op Vachtali. Wel een betere optie geweest. Zwolle neemt dan over. Aan de rechterkant speelt Maatje aan. Die speelt twee, drie meter over middenlijn. De bal dan maar weer eens terug naar het middenveld. Olijven stuurt dan nog maar eens iemand weg aan de rechterkant. Maar die bal is te hard. Of kan die worden binnengehouden? Nee, nou hij ja, kan wel worden binnengehouden. Maar uiteindelijk is en niet meer in staat bij Zwolle om nog iets te doen met het vervolg van die actie. Dus makkelijk uitverdedigen van RKC over twee, drie schijven richting Van Hout. En dan moet de boer zelfs uit zijn goal komen om Van Hout de score te beletten. Het geeft dan een beetje aan dat het pijpje echt dik en dik leeg is bij FC Zwolle. En dan gaat Ruud Brood nog eens even maximaal gebruik maken van die extra twee minuten... door nog een wissel door te voeren. ook hier haalt hij naar de kant. Dat is Aron Meijers, de linker middenvelder. En zijn vervanger in die dying seconds van de deze wedstrijd is Standard Duits. Die dan, ik weet niet of dat zo werkt, maar dan ook vanochtend de wedstrijdpremie meekrijgt. En, en niet helemaal voor niets in de bus naar Zwolle heeft gezeten. Het duurt eventjes voordat Meijers er is. Maar Meijers loopt dan weer terug het veld in en zegt tegen Guzme Mujuk... Uh, nee, die wissel gaat niet door. Nou, zegt Guzebujuk, dan uh, gaan we lekker weer ingooien FC Zwolle. Beetje rare actie, want uh, Meijers ging naar de kant, was al halverwege. Maar stopt dan vervolgens om weer terug te komen in het veld. En tegen Guzebujuk te zeggen, ja die, uh, die wissel is geannuleerd. Ik weet niet wat er nou precies aan de hand was. Maar uh, ik zie Ramon van Haren, de, de, de teammanager er ook bij staan. De trainer staat nu ook te wijzen. Ja, nu staat die Duits weer klaar om in te vallen. Maar wat er dan net misging, is dus een groot raadsel. Misschien dat het papier niet helemaal in orde was. Ja, nu staat brood te roepen dat er gewisseld moet worden. En zegt Jusse Bujuk: Ja, we gaan lekker door. Je hebt je kans wel gehad om uh, voor oponthoud te zorgen. Wat gebeurt er dan? Vachtali aan de rechterkant wordt de afgetroefd door Joey van den Berg. Vervolgens gaat Latschman nog eens aan de wandel. Maar nog wel op eigen helft in de as van het veld. Nou, ik zou nog eens een diepe bal proberen richting slot of Mamadov. Nou, het wordt slot. Die kan aannemen. Halverwege de helft van RGC richting het strafsoepgebied gaan. Afgeven op Van Hinton, de linksachter. Die ter hoogte van het strafsoepgebied de voorzet loslaat. Daar moet. Zoet, nog strekken om die bal te pakken. Ja, die rekende op een voorzet. Ziet die bal op zijn goal afkomen en kan hem uiteindelijk vangen. Het is er afgelopen. Kusserbujuk maakt een einde aan deze wedstrijd. Dan de entree van standard Duits hebben we dus niet meer meegemaakt. Maar dat heeft de RKC verder niet kunnen schaden. Het wint door een doelpunt van Van Hout. Ter nauwe nood van de koploper uit de eerste divisie. Die in de eerste helft beter en beter was dan RKC. Zelfs een penalty miste. En uiteindelijk dus in de tweede helft, toen het allemaal over was qua energie... zag dat RKC wat sterker was. En via Van Hout het verschil ook maakt in goals. 1-0 RKC door naar de achtste finales van het Bekertonnooi. En zo kennen we de eerste zes clubs die doorgaan naar de laatste zestien. Uit de Eredivisie RKC en Heerenveen. Uit de Eerste Divisie Eindhoven en FC Os. En uit de topklasse, de sensaties van vanavond, GVVV en Achilles 29. Heerenveen plaatste zich vanavond voor de volgende ronde. Um, door met 6-1 te winnen van topklasser Harkemase boys. Een echte wedstrijd werd het nooit... maar dat had ook niemand eigenlijk echt van tevoren verwacht. De wedstrijd moest voor een uitverkocht stadion een Fries voetbalfeest worden. En dat werd het. Er was sfeer en er vielen ook genoeg doelpunten, dus zeven in totaal. Dagenlang ging het, vooral in Harkema en ook een beetje in de rest van Friesland... over bijna niets anders dan dit duel in het Abelensdra stadion. Verslaggever Ragnar Niemeijer was bij de wedstrijd... die voor de amateurs gold als once in a lifetime. Nummer De opstelling van Harkemaas en Boos wordt voorgelezen in het stadion van Sportclub Heerenveen. Het grote sportclub Heerdeveen. Die had dat kunnen denken, maar vanavond is het zover in de derde ronde van de KNVB-beker. Dus het is een bijzondere wedstrijd, daar is iedereen het wel over eens. maar een vraag aan een van de oppervriessen zoals we hem kennen, de Riemer van der Velden, oud-voorzitter van Heerenveen, wat zijn gevoel is bij deze wedstrijd. Ja, dat Herkemen komt uit de woorden, zeggen wij, hè? uit de wouden, hè? de Wouden in het Fries. En dat is een heel speciaal volk. Dat hebben we wat een kort landje. En uh, je kunt erop rekenen, ze zijn heel betrouwbaar. Maar uh, maak er ook geen ruzie mee, want dan heb je een probleem. Kom ik dan een beetje uit bij het verhaal dat er verschillende soorten vriezen zijn. Woudvriezen en watervriezen. U bent een watersportliefhebber. Zijn dat andere mensen dan? Ja, ik, ik ben zelf ook een beetje woudvriezer. Ik kom van Bakkenveen... En... Maar ik mag ook graag op water zijn, we wonen nu al lang weer, maar dat is een wereld van verschil. De, de, de, de mid-Fries, of de Fries wat uit het midden van Friesland die is, wat soepeler. Die kan ook wat langer zuigen, maar wordt niet zo gauw boos. Maar de, dat moet je bij de waard niet doen, dan heb je een probleem. Heerenveen, Harkermaassen boys. Je kunt het een wedstrijd noemen tussen twee Friese topclubs of één grote opgeklopte boel. Maar leuk is het in ieder geval op voorhand wel. En de provincie is goed deels in de war, vertelt Arjen de Boer, een van de gezichten van Omroep Friesland. De wedstrijd is hot nieuws al dagenlang en dat mag ook vandaag wat kosten. Nou, we pakken wel groot uit. Sowieso hebben we de wedstrijd live op de radio. We hebben een extra televisieprogramma straks, uh, voorafgaand aan de wedstrijd. En uh, ja, natuurlijk de voorbeschouwingen. We hebben de wedstrijd zelf niet, want die is dan weer te zien bij Eredivisie live. Dat is natuurlijk weer een recente kwestie. Alleen, uh, we proberen wel zoveel mogelijk te doen en ook het nieuws natuurlijk, want... Zowel de hele dag want volgens mij waren we vanochtend al om half zeven waren we bij de voorzitter van Harkemas Boys bij het ontbijt. We zijn de hele dag meegegaan met de trainer van Harkemassen Boys Die Brodenhuis, begonnen op zijn werk en daarna naar thuis toe te gaan. We zijn meegegaan in de Spelersbus. Dus ja, wat dat betreft pakken we wel helemaal groot uit bij deze wedstrijd. Hoe is dat in het Fries? Het mag wat kosten? Het mag wat kosten. <laughs> Wat is dat voor een, uh, voor een dorp, dat Harkema? Want ik ben er wel eens geweest, ik heb ze wel eens zien spelen. Goede amateurclub. Waar komt het geld vandaan om zo goed uh, zo hoog te spelen? Nou, het is de handelsgeest, denk ik, die daar vooral is op Harkema. En dat uh, zijn vooral uh, de mouwen omhoog. Als je geen trekhaak hebt daar in Harkema, dan doe je eigenlijk niet mee. Want het zijn allemaal uh, hockeybouwers, zeg maar. Handen uit de mouwen. En uh, we kunnen alles zelf maken. En bij Harkema, ja. Uh, het is de, de mentaliteit. Vroeger, een aantal jaren geleden, speelden ze, nou ik denk een jaar of 15 geleden, speelden ze nog gewoon derde klas. En op een gegeven moment zeiden ze van, nou, dit willen we eigenlijk niet. We willen graag omhoog. Toen is er gewoon geld losgekomen van allemaal verschillende sponsors. En langzamerhand zijn ze steeds beter geworden. En het is nu gewoon verreweg de beste amateurclub van Friesland. Harkema heeft de beste amateur spelers en Veen heeft in principe de beste voetballers van Friesland. Dus op papier zou je zeggen, ach, uh, de de vreugde vooraf is eigenlijk leuker dan de wedstrijd straks, want die, die kan straks zomaar afgelopen zijn. Na een half uur 3-0 is het natuurlijk weer gebeurd. Het zijn de klanken die vanavond niet mogen ontbreken in dit Friese onder onsje, Zoals altijd bij een wedstrijd van Herenveen wordt het Friese volkslied gespeeld voor de wedstrijd. Het niet bekend is dat Brian van der dus net ik in. En daarom zit mijn rechtnummer 1 René Oosterhof op doel bij Herenveen. En zo begint de wedstrijd met het commentaar van Omroep Friesland. Dan wordt er gevoetbald en staat het eigenlijk al binnen 22 minuten 3-0 voor Herenveen. Doelpunten van Djuricic, van Zomer, van Dost. Ja, dan kun je achterover gaan leunen of toch niet. Roen Jans, trainer van Heerenveen. Het waren nog mooie goals ook. Nee, we hebben heel, laal, heel duidelijk laten blijken ja, dat er een toch wel twee klassen verschil uh, tussen, uh, tussen zitten. We hebben het goed gedaan. Ook met dank aan de en boys, want die uh, groeven zich niet in. Die zetten druk en uh, we kregen ruimte. En, uh, eigenlijk hebben we daar over de hele wedstrijd nog uh, te weinig uh, gebruik van gemaakt. Want we hadden dubbele cijfers kunnen halen. Van de ene trainer naar de andere. Van Ron Jans naar Wiep Rodenhuis. Die horen we niet dagelijks in de uitzending. Op voorhand waren jullie geen favoriet. Maar Ron Jans zegt, ja, we winnen mede zo makkelijk. Omdat zij mee wilden voetballen. Dus jullie hadden met z'n allen voor het doel moeten gaan liggen. Ja, dat is, dat is hartstikke leuk. En, en dan ga je vervolgens ga je alsnog met uh, 3-4-0 de Bietenberg op. En dan hebben we nooit van zij een kans uh, gestreden. Dus ja, we hebben een aantal kansen afgedwongen. En uh, ja, we hebben laten zien dat we, dat we aardig uh, kunnen voetballen. Alleen de kwaliteit heeft vanavond weer gewonnen. Al met al, alles bij elkaar. Ik bedoel Jullie leken wel filmsterren, of toch op zijn minst op provinciaal niveau. Uh, u bent de hele dag in de gaten gehouden door omroep Friesland. Dat God voor de voorzitter, God voor alles en iedereen. Heeft u ervan genoten, van die hele entourage? Ja, nee, maar uh, dit, uh, dit is iets uh, once in a lifetime, uh, dat je dit uh, meemaakt. Nu, op dit moment is het gewoon heel vervelend dat we uit de beker zijn... Uh, wat overblijft is een zure rode kaart van, uh, van Leslie Vellinga En uh, ja, daar, uh, die nemen we wel mee naar zaterdag. En da daar heb je dan wel last van, snap je? De, de trainer is uh, direct weer bezig met de, met de, met de wedstrijd die komt.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 Twee weken na afloop van hun succes-EK... konden de Nederlandse tafeltennisvrouwen eindelijk voor eigen publiek... in het zonnetje worden gezet vanavond. Daar was alle reden toe na het goud voor het team... en de individuele Europese titel voor Li Jiao. Door het drukke wedstrijdprogramma was het nog niet tot een huldiging gekomen. Vanavond was de Nederlandse ploeg in Heerlen... voor opnieuw een belangrijke wedstrijd. Maar de gedachten gingen toch vooral terug naar het EK. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Voordat we gaan beginnen aan de eerste van twee finales van de JOLA, European Nations League, willen we natuurlijk maar één team heel graag in het zonnetje zetten. En dat is natuurlijk uh, ons eigen oranje. 14-12, Elena Timina wint, dus Nederland wint. Die natuurlijk, niet dan twee weken geleden voor de vierde keer op rij. Voor de vierde keer op rij. Europees kampioen werden in Cadans. Uh, weer Europees kampioen. En daar staan ze op een rijtje. In de sporthal in heerlijk krijgen ze het applaus. Europees kampioen, onze eigen oranje! Nou, jullie moeten wel echte oranje fans zijn, hè? met die oranje pet op. Ja, best wel, want ik ben... Ik hou heel erg van tafeltennis, ik ben zelf ook heel goed. Wat maakt die dames nou zo goed? Waarom zijn ze al zo vaak Europees kampioen geworden? Ze trainen heel veel en... Um, ja, ik weet niet hoe ze, hoe ze trainen en hoe vaak, maar... Ik denk wel dat ze heel goed trainen. Nou, wat is het geheim? De schenen zijn gewoon goed. En wij mogen blij zijn in Nederland, dat we de tafel het zo zover hebben gekregen hoor. Met Li Jiao en Li Jé? Ja, Li Jé, en wat. Daar heb je toch twee, eh, echt een goeie. Ja. Die hebben iets eh, wat wij niet hebben als Nederlanders. Of wij te nuchter zijn, weet ik niet. Maar ik denk het dat wel hè. En daarvoor willen we ze natuurlijk graag even in het zonnetje zetten. Geef ze daarom een van de applaus. Linda Klaimers! Li Jou. Brit-Ierland. Li Elena Timina. En dat zijn dan de namen van de Europese kampioenen. Elena Timina is één van hen. Vertel eens, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren, dat EK? Ja, eigenlijk tot het laatste moment uh, kon ik niet geloven dat wij weer dat kunnen doen. Ik heb uh, in totaal vijf Europese titels en ik denk mijn, misschien mijn eerste voor Rusland en mijn laatste voor Nederland, ze waren misschien de mooiste. Wat heeft die titel gedaan in het tafeltenniswereldje in Nederland? Nou, volgens mij dat heeft meer uh, gedaan in het tafeltenniswereldje in Europa dan in Nederland eigenlijk. Want, uh, ja. Iedereen komt naar ons toe en uh, zegt, nou ja, god wie juliet? het is gewoon niet normaal. En, uh, ja, Vol wanneer... ontzag eigenlijk. Ja, precies. En uh, in Nederland, uh, ja, ik weet niet, uh, het lijkt alsof het normaal is ofzo. Maar uh, ik moet zeggen dat, uh, ik weet niet of dat nooit ook, ook, ook, ook ooit zou gebeuren. Dat één uh, team jaar voor elkaar de titel zou winnen, ja. En dan was er nog één speelster die nog eens wat extra in het zonnetje moest worden gezet. En op dat Europees kampioenschap was er natuurlijk nog meer voor uh, Oranje. Lee Jiao. Want zo werd uh, voor de tweede keer in haar carrière uh, gekroond tot kampioen van uh, Europa. Doet ze het weer. Lee Jiao, de Europees kampioen. Een prachtige prestatie op haar leeftijd. Maar die leeftijd lijkt geen vat op haar te hebben. Want Lee Jiao won niet alleen goud met de landenploeg. Ze won ook individueel goud op het EK. Hoe bijzonder waren die titels? Zo is zelf bijzonder... Uh want uh, iedere titel die je gepakt hebt is gewoon voor jezelf zo'n soort uh, waardering zeker wat je gedaan hebt en uh, ja dat was een heel goede toernooi voor mij is dat ook wel een beetje het mooie van het verhaal inderdaad met alle respect op zo'n leeftijd hè nog die hoofdprijzen pakken ja want uh, kijk als je wel uh, winnen en als je wel verbeteren met je sport en dan ja ongeacht hoe oud je bent zo lang je speelt dan moet je gewoon proberen dat je best doet best te halen over iets meer dan een kwartier gaan we beginnen aan de eerste van uh, twee finales tussen Nederland en Duitsland en dat allemaal uh, in verband met de Jola European Nations League oh ja want er wordt natuurlijk nog gespeeld ook op deze dinsdagavond in Heeren en het publiek kon aanmoedigen wat het wilde. De oranje machine kwam er niet op stoom. Ze laten het een beetje in de steek. Een 3-0 nederlaag. Maar misschien ook niet zo gek, want de dames hebben een vol programma achter de rug na het EK. Een wereldbekerwedstrijd in Stockholm gespeeld. En dan nu weer deze finale. Nou, Lied jou, is het eigenlijk niet allemaal een beetje te veel? Ja, want ik uh, kan niks anders uh, dan beste uh, spelen in deze periode. Want uh, die hebben ze al gepland. Maar ben je er blij mee? Nee, ik zou heel graag liever bijvoorbeeld één keer in de maand of uh, zeker twee weken tussen. Maar nu is er uh, geen, dit geval niet. Dus deze wedstrijd, daar zat je eigenlijk helemaal niet op te wachten. Nee, dat is wel heel vreemd dat je, dat je na het uh, Europese kampioenschap van uh, moet de showfinale spelen. Nu gewoon alles achter elkaar. Ja, oké. Okay. Wij hebben nog een verloren, maar Duitsland op het Europese kampioenschap van de geen medaille gewonnen. En wij goud, dus ja, dat is goed zo dan. Dames en heren, geef ze nog één keer een applaus voor de vierde Cornebrei. Europees kampioen, onze eigen Oranje! En het feest ging daar nog door tot in de late uurtjes. We gaan terug naar het voetbal. Na een serie nederlagen was er eindelijk weer wat te juichen vanavond voor RKC. In de KNVB-beker stoot de RKC door naar de achtste finale door met 1-0 te winnen uit bij FC Zwolle. Ronald van der Geer praat met de coach van RKC. Ja, Ruud, gefeliciteerd. Je blijft het zonder mijn pijn doen. hè? Ja, het blijft zwaar bevochten, moet ik zeggen. Eerst zelf was het voor hun uh, met de kansen. Ja, en uh, Jeroen uh, pakte de strafschop. Ik denk dat dat een breekpunt was. En uh, de tweede helft hadden we wat meer uh, rust en overleg. En zag je dat ze niet vol konden houden, kwamen er meer ruimtes. En dan hebben we ook aanvallend gewisseld, omdat ik vond dat de beweging voorin en de vastheid was, uh, was niet goed. Het was reageren voor jou? Op, op, op Uiteindelijk het spelverloop, want je zag dat pijpje leeg geraakte. Ja, je ziet, je ziet natuurlijk, wij hebben het in de rust over gehad, hoe kunnen we onze man op middenveld bereiken, omdat het slot vaker doorgaat. Maar ook uh, vond ik wel voorin dat we niet, niet altijd even goed met elkaar samenwerkten. En ook niet uh, zeg maar, gebruik maakten van de ruimtes die zij lieten. Nou, je zag met Roald van Hout en je zag met Fachtali op het laatst. Ja, dan is het pijpje weliswaar leeg. Uh, maar die zijn wel in de beweging, die zoeken wel de diepte en Brabant deed het al. Ja, dan zie je dat je eigenlijk uh, ja, de tweede helft beter hebt gedaan. Dat is een mooie opsteken in deze fase, want dit heb je net nodig. Ja, het is, het is, uh, het is niet eenvoudig. Uh, je verliest drie keer op rij, uh, je krijgt wat tikken links en rechts. En uh, je weet dat het hier niet makkelijk is. En als je dan ten koste van Zwolle doorbeekert, wat, wat een goed voetballend team is. Ja, dan hebben we dat zeker ook op basis van de mentaliteit tweede helft gedaan. En uh, ja, komt er weer wat, wat vertrouwen terug, denk ik. Zie je nu ook vanavond dat jullie de visieploeg zijn... tegen, misschien ook wel de manier van spelen, de Eerste Divisieploeg? Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. De eerste helft gaat alles uh, uh, goed voor, hè? dan houden ze het vol. En op het eind zie je dat ze... Ja, ruimtes laten. En ook, uh, moet ik zeggen, het breekpunt met een wissel. Uh, van de berg ging geloof achterin lopen, ja. de spits. Maar je ziet wel dat wij dan veel beter aan voor bullen toekomen. Uh, ik heb ook gezegd, geduldig blijven. En dan, uh, ja, dan komen die kansen wel. En uh, met name in de diepte. Gek moment op het laatst. Waarom ging die wissel met standaard Duitsland niet door? Ja, dat was een beetje mijn fout. Uh, ik wilde in eerste instantie Aaron Meijers uh, eraf halen. Dat hadden we ook zo doorgegeven. Tegelijkertijd praat ik met mijn assistent. Omdat Adil Ouwe Saar, die had wat last. En ik had verwacht dat dat ook was doorgesproken, dus mijn verantwoording. Dus op het moment dat het bord omhoog gaan, denk ik, hey, hé, dit klopt niet, die moet er niet af. Nou, oké, okay. dat is zonde voor uh, Sander, want die had die paar minuten en ik vond het ook belangrijk dat hij erin kwam. Dus dat was wel een risico, dus dat zal maar niet meer gebeuren. Een goed gevoelde bus in, dat is wel nodig. Ja, absoluut, de supporters waren er en uh, ja, zoals je al zei, uh, ja, is het ook wel lekker door te bekeren. Dank u. RKC bekert verder. Ook in Duitsland is er gebekerd vanavond in de tweede ronde van de DFB Bokaal. Leipzig uit de vierde divisie verloor daar nipt van FC Augsburg 0-1. Heidenheim uit de derde divisie speelde in eerste instantie 0-0 gelijk tegen Borussia München-Gladbach. Borussia wint na strafschoppen met 4-3. Eintracht Trier uit de vierde divisie speelt in de 117e minuut inmiddels tegen Hamburger SV. En HSV leidt daar met 1-2, diep in de verlenging dus. Heim tegen FC Köln werd 2-1 en Borussia Dortmund tegen Dynamo Dresden uh, 2-0. Borussia Dortmund dus door. De achtste finale is dan van de League Cup in Engeland. Eldershot uit de vierde divisie tegen Manchester United 0-3. En Arsenal tegen Bolton Wanderers 2-1. Robin van Pessy zat daar niet in de selectie. Oguzan Oziakoub wel. Dat is de 19-jarige jeugdinternational van Oranje. Hij viel in en debuteerde daarmee in de hoofdmacht van Arsenal. Dan nog twee uitslagen competitievoetbal. Juventus Fiorentina in Italië werd 2-1. En Granada tegen FC Barcelona eindigde in Spanje in 0-1. Zowel Juve als Barcelona voorlopig aan kop in hun competities. Graag, tot morgen om 10 uur.